Simpson. Een uh, aantal weken geleden, begin april, is er in het Vlaams parlement... of in de Commissie voor het Buitenlandse Beleid... Uh, van het Vlaams parlement... Een, een merkwaardige resolutie goedgekeurd... die een beetje tussen de plooien is gevallen. Maar de, de, over, over alle partijgrenzen heen... is er een resolutie goedgekeurd... die eer betoont... aan de, aan de beste koning... die België ooit heeft gehad. Sven, Aha. jij mag kiezen. Wie zou zo de beste koning zijn? Die, Boudewijn. Ja, die, die, die, die, die naam komt dan boven. Zijn, niet, ja. Fout. Het was niet koning Boudewijn die eer werd betoond... Het was koning Willem I... Wat? Wie is koning Willem de Eerste? Ja. Dat is die van wij willen Willem weg. Precies, Willem, Willem wijzer worden, wij, wij willen Willem, Willem, Willem weer. Willem, weer ja. Ja. Willem de Eerste is de koning die wij in 1830 hebben buitengebonjourd en waarna België onafhankelijk kon worden. En die, die man krijgt dus een eerbetoon van het Vlaams parlement. Het is alsof de Congolese Leopold II zouden eren of de Amerikanen zouden zeggen die Engelsen die we hebben buitengezucht met onze onafhankelijkheidsoorlog, dat waren de kwaadste nog niet. Of de Engelse Hitler. Of, dat... goed, of hij die heeft nooit Engeland bezet, maar goed. Goed, dat vonden we al merkwaardig genoeg om het over Willem I te hebben. En het toeval wil dat er uh, deze week een dik boek is verschenen van Els Witte, die naast me zit. Dat boek heet Het Verloren Koninkrijk. En dat gaat voor een groot gedeelte ook over diezelfde koning Willem de I. Professor Witte, vindt u ook dat Willem de I de beste koning is die het land ooit heeft gehad? Nee, ik zou eerst willen zeggen dat het natuurlijk goed is hè, dat het Vlaams parlement dat die naar, zijn verleden, naar het ja, verleden ja. kijkt, ja. Hè, van België in dit geval, want het is, uiteraard gaat het over, over België. Um, dus dat is op zich positief, maar we moeten natuurlijk wel een beetje rekening houden met de historische waarheid. Hè, en dus, ja, want, Daarom zit u hier en niet een wat van die parlementariërs. Dat is dus best ja. koning. Ja. Um, ja, zoals altijd is het, is het niet wit-zwart. Dus nee. we hebben het hier over Willem I. Die, en dat is dus niet juist wat u zegt... ...die dus uh, bezet heeft, want dat was dus geen bezetting. Dat was dus een... Hij was een legitieme uh, uh, koning van nee, Was dus in, in 14 ja, was dus vanuit het congres van Wenen ja. hè, de beslissing genomen. En daar heeft men ook in het zuiden... ...want ik zal het dan altijd over het zuiden hebben. Dus mm -hmm, dat, mm -hmm, hè, ja. dat is dan België. Dus het congres van Wenen, dat is na de val van Napoleon. Na de, ja, tijdens de val ook. Hè, enfin, maar, al vroeger begonnen, maar ja, dus, dus 1415. En dus daar is die beslissing genomen en die is ook aanvaard door, door, het, door het zuiden. Hè. Dat kaart dus kaart hertekend want, en wat Frans was. Ja, ja, onze gebieden, ja ook omdat er geen uh, behoefte, bereidheid was van dat zuiden om onafhankelijk gaan we op te treden. Dus men heeft zich daar eigenlijk bij neergelegd. Dus uh, van een bezetting kan men nee, eigenlijk dus niet spelen. Ik neem mijn woorden terug. Voilà. Maar dus vanaf 1815 uh, is er het, het, het, Verenigd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Der Nederlanden. En dus onder, hè, want het is dus een hele periode waarin dan het legitimisme, hè, want het congres van Wenen zet eigenlijk de eh, vroegere vorsten terug op de troon, hè. Nee, of, of gaat terug naar, naar, naar, naar uh, oude structuren, uh, uh, zoals het voor Napoleon zoals, was. Dus, uh, ja, dus monarchie, de rol van de adel, die veel ja. sterker terug gaat worden, uh, in vergelijking met wat de Franse revolutie er natuurlijk had gedaan. Uh, dus dat is een, een, een eerste uh, belangrijk gegeven, uh, en aan de andere kant is het dan ook een combinatie, want dat koninkrijk, dat is dus al voor een stuk ook al liberaal. Hè? Heel... Beperkt, hè. maar er is ook een parlement. Er is een grondwet. Uh, er zijn dus uh, heel de begrotingen die moeten door het parlement worden uh, goedgekeurd. Dus een vorm van moderniteit. Hè. Dus een, ja, maar dus ja. inderdaad, vorm van moderniteit. Maar ook toch uh, in een heel beperkte mate. Vandaar, uh, dus die koning, ja, die opereerde binnen een systeem waarin dat hij het middelpunt was eigenlijk van de ja. macht. Hè. Ja. Waar dat zijn ministers uh, wel invloed hadden, uh, maar uiteindelijk uiteindelijk toch zijn in zijn dienst stonden. Ja. Hè? Uh, waar dat uh, uh, ik zei, er is een parlement, maar een oppositie was er, toch maar, in heel beperkte mate, en die moest uh, zich toch wel heel gedeisd ja. houden. Hè? Of er kwam repressie natuurlijk. Hè? En die periode heeft 15 jaar geduurd, hè? van 1814, ja. 15 tot uh, 1830, de onafhankelijkheid. Zoals ik dat geleerd heb. In de lagere school was het, denk ik, die onafhankelijkheidsstrijd. Uh, die vijftien jaar die daaraan vooraf gegaan zijn, oh, daar wordt eigenlijk nauwelijks iets over gezegd. Dat is zo. Uh, dat is echt maar een opstapje om dan ja, tot een ja. onafhankelijkheid te komen. Ja. En die onafhankelijkheid, dat is de Belgen schotten de Hollanders buiten. Ja, ja, dus dat is natuurlijk... Een oorlogje in het Warandenpark, een opera, een oorlogje in het Warandenpark. Uh, Leopold I die aankomt, klaar. Ja. Nu, uw boek, u heeft 700 bladzijden geschreven, waaruit een heel ander verhaal mm -hmm. naar boven komt. Namelijk dat het hier in België, in het, het zuiden van, van dat Verenigd Koninkrijk, heel wat aanhangers waren ja. van die koning Willem de Eerste. Dus zuiderlingen, geen import nee, nee, nee, Nederlands, nee, nee. zuiderlingen die, mm -hmm. die, die fan waren van Willem de Eerste. Ja. De zogenaamde Orangisten, want dat, ja. het harde verzet van de ja. Belgische Orangisten ja. tegen de revolutie. Goed, uh, Wie waren die mensen? Ja, dus... Als we dan kijken naar dat beleid, maar je hebt volkomen gelijk, hè, dus, wat, dat heeft ook te maken met het feit dat de geschiedenis, die zoekt altijd het verhaal te vertellen van de winnaars. Hè. En dus, ja. ja, diegenen die de oppositie hebben gevoerd en die dus aan de basis slaven van, uh, van dus het verzet in, in 1830, ja, die hebben alle aandacht gekregen en dus die groep die het daar niet mee eens was... die is eigenlijk... ja, onder het tapijt... Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> blijven zitten eigenlijk. Maar en niet dus omdat was... het geen boeiende figuur... Nee, alleen belangrijke niet. figuur niet. En waren. wat mm -hmm. ik nu heb geconstateerd... Enfin, ik ben daar dus op zoek naar gegaan... naar dus die groepen... Uh, dan ziet men dat dus... ja, eigenlijk de elite... Hm, dat die... Uh, wel een voorstander was van dat Verenigd Koninkrijk. Ook weer met nuances, hè, want er was uiteraard, uh, uh, het heeft dus te maken met het beleid van, van Willem I, uh, dat uh, aan de ene kant, uh, ja, uh, uh, want hij, hij werd koning van een, uh, van een constructie met twee Godsdiensten, hè, die nu niet precies elkaars beste vrienden waren. Het katholieke eh, zuiden het katholieke en het en, en noorden. Protestanten. Ja. Ja, ja. Dus daar moest, of daar kwam, een vorm van pluralisme. Hm? Hmm. Uh, we zitten ook in de periode van dat de verlichting nog erg, eh, erg doorwerkt. En dus ook daar gaat Willem eh, heel duidelijk een aanhanger zijn van, eh, eh, van de, de, het stimuleren van onderwijs, eh, ja. wetenschap. Want eigenlijk alle instellingen die we kennen, eh, conservatorium, observatorium, noemde u het maar, eh, de universiteiten, die dateren allemaal uit dus die periode, eh, hier in, in België. Niet alleen omdat ze toevallig toen ontstaan zijn, maar ook omdat koning Willem nee, omdat daar... Die, dat... Dat was het beleid, ja, dat was, het was het beleid. Het... Ja. Hè, zeg dus... maar, mag ik iets vragen? Als hij dan Frans zat bij de elite, de elite ja. hier, was hij niet Franstalig? Ja, ja, maar daarom, dit is een, Frans, dit is een francofone beweging, hè? dit is een Franstalige beweging. Die orangisten? Ja. Ah, je ja, zou ja. het omgekeerd ja, verwachten, nee, he? de Nederlandstalige nee. voor de Nederlanders ja, goed, en de Franstalige de tegen. Waarom ook? Omdat hij dus ook een beleid voerde waarbij dat het Nederlands de nationale taal werd, hm? waar hij natuurlijk daardoor de verfranste in Vlaanderen en Brussel, maar ook natuurlijk de... De Walen uh, ja, toch wel angst inboezende ja, dat ja. He, Wallonië dat zou Nederland ja. worden. Dus dat heeft uh, allemaal wel heel wat... Uh, uh, verzet hè, opgeroepen. Ja. Maar goed, hij heeft dan in 1830, heeft hij dan wel daar waar er verzet was, is hij dan toch wel gaan toegevingen doen. En met het resultaat dat eigenlijk juist aan de vooravond, dat is de paradox natuurlijk, hè, dat hij aan de vooravond van 1830, dat die toegevingen gebeurd waren op ja. het vlak van de... Hè, van de zeg professor Witte, maar u vertelt dus de dat de, de, de, de elite in het zuidelijke deel van, van het Verenigde koninkrijk der Nederlanden, uh, pro wilende Eerst was de elite, dat zijn rijke industriëlen, dat zijn ja, militairen. Dat is eigenlijk dat zijn... heel het gamma van, van, die, van die elite. Dus in de eerste plaats, ik zei daar straks, hè, de adel werd nog, daar werd nog heel, die werd met heel veel egaars behandeld. Ja, ja. Hè. Dus die zuidelijke adel, en vooral de, de oude adel, die was. Heel erg pro. En die is dat dus ook gebleven. Dus het is ook voor een heel stuk, voor een, een belangrijk stuk, is het ook een aristocratische beweging. Ja. Maar dan hadden we dus al, al diegenen, en het bestuursapparaat gaat dus uitbreiden in die periode. Dus al diegenen die ambtenaren waren, hè, magistraten, en nogmaals allemaal autochtonen. Hè, Geen importneemers. Ja, nee, anders, want hè. bijvoorbeeld, hè, dus in het repressiebeleid gaat er, gaan er dus heel wat. ...ja, toch wel medewerkers zijn van dat uh, repressieapparaat uit die magistratuur. Eerst, ja, ja. Hè? En dan natuurlijk is er dus de belangrijkste groep... ...dat is dus de groep die uh, dus het economische beleid zeer erg waardeert. Ja, het zijn dat zijn de industrieën. Ja, niet alleen de industrie. ja Zeg maar, als, als ik u bezig hoor, als u dat allemaal optelt... ...hij had gewoon geen vijanden. Ja. Dat is natuurlijk niet waar... Neem dus, u gerust nog een slokje water hoor, ja. anders gebeurt er accidenten. En ik kan het echt niet navertellen, die 700 bladzijden, dat, is, dat gaat boven mij ja. dat zal ik hier in deze. Nee, maar dus de, de, de economische middengroepen, of wat betere middengroepen uh, zaten? Ze zeggen dus, waar zat dan de oppositie? Ja, waar zat de oppositie? Ja. Dus bij de, de economie, als u zegt, dus de dat is zo. En waarom? Omdat hij een zeer uh, actieve... Interventiepolitiek voerde. Hè? Dus economische interventionisme in feite. Aval-Electro, maar dat was dus eigenlijk een. En dat hadden hè? ze niet zo graag, dat hij zich moeide met. Hoe zei hij? Dat hadden ze niet zo graag dat hij zich moeite met de industrie? Of? Ja, nee, nee, natuurlijk. Die waren dus zeer tevreden, want dat was ook hè, de, de, bijvoorbeeld dus de handelaars. Zij zetten de kolonies open voor hè, de textielindustrie eh, van Gent enzovoort. Uh, hij zorgde voor, hè, hij en zijn regering natuurlijk, hè, maar die zorgde dus ook voor de aangepaste infrastructuur, de Société générale, hè, waar hij 82 van de aandelen zelf in had, Ja, Het was een hè. beetje uit eigen belang ook. Heet. Tuurlijk, er was dus een... Ja, maar hij was, een, maar hij goed, was ook die, een ondernemer, een financier die ook speculeerde. Ja, dus hè, die waren die ook blij. Wie was ja? er dan tegen? Wel, wie dat er dus tegen waren, dat is dus binnen de katholieke beweging. Hè? Niet 100%, maar de, de groot, hè, die waren dus niet tevreden met dat beleid hè, van op gelijke voet zetten van katholieken ja, ja. en protestanten. Dus daar bleef altijd een, hè, een, een heel belangrijke. Tegenkracht, zeg maar. Mm -hmm. Maar dan natuurlijk de groep, hè, want ik heb het gehad over een beperkte vorm van, van liberalisme. Hè, maar daar waren dus in die periode, kwam dus die, dat waren meestal jongere liberalen, die uh, veel meer liberalisme wilden. Hè, die dus veel meer uh, streefden naar participatie. Hè? Uh, naar uh, reële macht van het parlement hè? ministeriële verantwoordelijkheid was voor een parlement hè? maar dat ja zelf, maar er uh, was geen ministeriële verantwoordelijkheid dus meer door dat parlement had geen, ja. uh, had geen controle op de ministers hè? Ja. dus die dan hè? dus die en die zullen die groep hè? En dat waren zeer uh, handige Zoals ik zou zeggen politici en revolutionairen, die, die kenden er wat van. Hè. Die wisten ook hoe dat een revolutie uh, in elkaar zat. Hè. Want ze hadden het voorbeeld van, uh, van in juli van Parijs. Hè, in 1830, in, in juli. Ja, ja. Dus, dus uh, daar ging het vooral van uit. En, als ik misschien ook even iets daar mag aan ja. toevoegen. Dat is dat zij konden steunen hè, op grote groepen van de lagere bevolkingsklassen, ja. middengroepen ook, maar vooral lager. Waarom? Omdat die dat verzet samen viel met een sociaal-economische crisis in 1830. Een conjuncturele, hè? die was ook in andere uh, dus hoogste, landen. Dus hè? En plus gekoppeld ook aan, een, uh, of het viel in een periode dat uh, de arbeiders zich gingen verzetten tegen de introductie van de machines. Ja. Hè? Bon. Dus dat allemaal... Dan, 18, 1830, de, de, de septemberdagen. Het beeld dat we daarvan hebben is... Belgische rebellen, Belgische opstandelingen vechten tegen Nederlanders om die mannen hier ja, buiten te werken. Dat klopt dus ook niet. Nee, het was echt een burgeroorlog. En, we, ze het, zeggen, en dus dat leger, dat leger dat werd gerecruiteerd op regionale basis. Het leger van Willem I. Ja, het leger van het Koninkrijk. Hè? Dus die het soldaten... Koninkrijk. Dus die, die werden gerecruiteerd op regionale basis. Dat waren ja, dus jongens. Van de soldaten. Hier. Ja, dan ook voor wat officieren. Zij het dat er dus uh, een, een gering aantal officieren waren ...uit het zuiden, die waren... Ah ja, ja die, niet die, zoveel. Dat, nee, dat was dus maar iets van een 20 Maar goed, ook daar... ...die officieren, dus met... Het gevolg dat dat leger dat, dat dus ook geleid werd, hè, niet enkel door, maar ook door ja. eh, zuidelijke officieren. Dus dat was ook al een, een, een heel andere ja. Eh, ja, visie op, op wat daar ja. eh, toen gebeurd is. En in die zin is, is, is uw boek wel een correctie op de, op de klassieke manier waarop de geschiedenis wordt verteld. Hè? Dus na, na de opstand in 1830, komt Leopold de eerste hier in 1831. Eh, en dan is er, ik herinner mij dat nog wel, is er negen jaar lang of tien jaar, Lang. Een ja, ja. poging van Willem I. om de, om de grenzen, om het land ja. terug te veroveren. Om... Ja, maar nu maar u die, slaat die... u weer uh, toch wel een heel belangrijke uh, ja. periode over. Ja, maar ik ga uh, veel belangrijke uh, periodes nee, dat is nee, mijn, nee mijn, Maar, mijn maar lot. daar zou ik toch wel graag iets <laughs> willen over zeggen, omdat dat, omdat dat dus ook niet gekend is. Ja. Uh, namelijk, dus in de revoluties is het meestal zo uh, dat men in een eerste fase dat de extremisten, de radicalen, dat die het halen. Hè? En dat die dus ja, zeg maar, de machtswissel ja, en... hm, gewelddadig, meestal tot stand brengen. Dat is bij ons ook zo gebeurd. Hè? Maar dan komt er meestal een periode dat de gematigden dat die het dan gaan overnemen. En dat men dan tot een compromis komt. En mm -hmm. wat dat dus nu bij ons. En dat is vrij nieuw, omdat men dat ook altijd. Dat, daar heeft men heel weinig over, ook onderzoek over gedaan. Uh, wat dat daar gebeurd is, dat is dat, eh, en dat is mijn beeld van, van die, die beste koning, uh -huh. hè, dat dat een heel slechte crisismanager was. Ah, oei, ja. Ja. dus. Hij heeft uh, de evolutie verkeerd aangepakt. Ja, in, in alle fasen. De eerste fase, hij zat in het noorden, dat was normaal, want er was een, een beurtrol en dat was het uh, moment dat men in het noorden zat. Maar goed, hij is dus niet naar hier gekomen, hè? Uh, hij is dan diegenen die tot compromissen bereid waren, hè? Dan, oh, velden uit de eliten ook, als ze wel hè, tot de oppositie behoorden, die gingen dan... Die, die vroeg hij om naar Den Haag te komen. Dus die waren hier weg met het ah, resultaat ja, ja. dat die radicalen natuurlijk die vrij ja. spel hadden. Ja. Ja, ja, ja, dus dat ja. zijn allemaal. En dan natuurlijk uh, is er een periode geweest, hè? dus februari, maart, april 31, dat dus die omslag had kunnen gebeuren. En dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat er dus een groot conflict was tussen vader en zoon. Hm. Dus tussen vader Willem de vader, Willem de eerste, en de zoon de kroonprins, Aha. de latere Willem de hm. ja, maar en waar zat het conflict? Het conflict zat dat die zoon dat hij dus ook koning wilde worden hm. van? van het zuiden, van het afgescheiden ja. België. Ja, dat van klinkt het ook bekend vind ja ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, en dus. Uh, en natuurlijk, Willem I, die had afgesproken met die gematigde Belgen van een, een koninkrijk te en maken. En ondertussen zit die grondprins België... te confouzen ja, met de, ja, de radicalen. Ja, ja. ja, ja mm -hmm. en, goed, en dus dat heeft gemaakt dat die orangisten toen dus ook wensten van ja, op te treden en van dus eigenlijk het herstel. Hm? Maar er was dus <laughs> uh, geen eensgezindheid over wie moet dan hè, ja, de koning ja, ja. worden. En dat heeft dan gemaakt dat dan de koning zelf, dat hij ook heel weinig bereid was om die, die contra-revolutionaire beweging van die orangisten, om die mee te steunen. Ja, He, hij ja, geeft ja. bijvoorbeeld maar een tiende van wat ze eigenlijk nodig hadden aan, aan, aan geld. Ja. Dus, en dat is dus niet gelukt met het resultaat, dat ook natuurlijk Frankrijk, want ja Frankrijk zat te azen op de onafhankelijkheid van België, of zelfs he, als het kon. Uh, ja. Het azen, ja Dus, uh, ja. uh, uh, uh, uh, en, en het gevolg is geweest dat dus Engeland door die mislukking en door dus dat niet overeenkomen tussen vader en zoon, dat Engeland zich ook, uh, ...daarvan afgetrokken is. Zo van trek uw plan. Ja, dan en dan zijn ze, dan meer. is Engeland natuurlijk in de richting gegaan van Leopold. Ja. En dan is het meer snel gegaan. En dan ja. is dus Leopold 21 juli 31 koning geworden. Zeg, u zei daarnet, de revolutionairen in België hebben een voorbeeld genomen aan de revolutie... ...die in 1830 ook in Parijs zich had afgespeeld. Er was nog een andere revolutie in Frankrijk, een paar jaar daarvoor. He? De grote Franse revolutie. Ja. Ja. Waar de, de repressie tegen de... ...de vijanden van de revolutie bloedig is geweest... ...de terreur. Ja. Hoe ging dat hier bij ons? Er ja. was een Belgische revolutie... ...hoe werden die ja, orangisten ja, ja. behandeld? Uh, ja, hier was dus ook... ...een, een, een vrij uh, gewelddadige... ...repressie, hè, want... Uh, er zijn een paar linkspartijen geweest. Er, ja. zijn, uh, er is dus heel veel destructie geweest. Van, van, van woningen. Eh, van uh, de maître van die, van die elite. dan Van die aristocraten enzovoort. Maar, en uh, ook bijvoorbeeld het wegjagen. Heel gewelddadig ook. Van burgemeesters, van magistraten. Van en die vluchten van dan naar het, naar het noorden? Ja, het land, niet, niet of... alleen naar het noorden. Er was dus een groep al lang de, de regio. Er was een groep die naar Aken ging. En er ging ah, een groep ja. naar Rijssel. Uh, er zijn er ook... Naar Parijs gegaan, Parijs, daar werden dan de dependances, maar natuurlijk het hoofdkwartier, dat werd Den Haag natuurlijk. Maar om uw vergelijking met Frankrijk, daar moeten we toch wel uh, mee, mee uh, opletten, dat, dat uh, die revoluties van 30 of vanaf 28, hè, er zijn er verschillende geweest, die revoluties van 28, die waren dus absoluut niet zo hè, vredaardig als die van, want eeuw. daar was dus ja. wel een grote schrik ja, ja. dat niet opnieuw hè, die, uh, dat soort van revolutie, maar goed, dan neemt hij weg. Alle revoluties zijn gewelddadig, zijn vredaardig ja. en ja. Uh, dat is dus hier ook gebeurd. Ja. Hè? Maar je zit met een, met een rare begripsverwarring, want vanuit het oogpunt van de Belgische revolutionaire waren die orangisten een soort van collaborateurs. ...die hulden met de vijand... ...maar vanuit hun eigen standpunt waren die orangisten... ...mensen die zich aan de wet hielden. Zij waren de legitimisten. Legitimisten, dat wil zeggen... Zijn, zij, ...wij volgen het wettelijk gezag. Zij hadden een dus wel. die ambtenaren... Of, ...of die hadden allemaal een eet... ...of de officieren... Hè, ...want er zitten dus ook nog heel lang... Uh, ...officieren in het Belgisch leger... ...orangistische... Die, ...natuurlijk, officier. en die dus aan de basis... ...of die dus, ja, ja aan de basis liggen... ...van die, van die contra-revoluties. Dus ja. ik, ik, ik heb de indruk, ze hadden de industrie... Ze hadden, uh, ...ze hadden de officieren... ...van het leger, ze hadden een staat... ...een koning Willem I die hen had kunnen steunen... ...eigenlijk hadden die orangisten alle troeven... ...in handen om die revolutie ja. neer te slaan. Behalve dat ze... Frankrijk niet meegaan. Ah ja, ja. Want wat is er elke keer gebeurd, dat is dat de Fransen, de revolutionaire, ter hulp zijn gekomen. Hè. Want bijvoorbeeld de Tiendaagse Veldtocht, begin dus. Het is wel dus dus. de Eerste die probeert België het, terug te over. Ja, ja, maar goed, dan, was het, dus het, het, dan is het het Nederlandse leger natuurlijk. Dat Nederlandse leger had, uh, had dat de overwinning geboekt. Hè. Mm -hmm. Maar... Ze moeten zich terugtrekken. Waarom? Omdat, de Fransen, eh, omdat het Franse reger ja, eh, ja, hen, ja. hen ter hulp stelt. En dat is dan nadien ook gebeurd bij de, eh, de ontruiming van de citadel. Daar heeft geen enkele bellen gevochten. Dat zijn de ontruiming de Franse, van de citadel, dat is van Antwerpen. Antwerpen ja. De citadel van, waar dat dus Chassé, generaal Chassé, Nederlandse dus, generaal, zich ja, had teruggetrokken. Enfin, eh, dat is dus ook de generaal van dat, van de, van dat koninklijk leger. Eh, en dus daar zijn het ook de Fransen die. Chassé, ja. uh, de strijd hebben aangebonden. Ja, ja. En dus de geopolitieke Franzen, situatie van toen zou je kunnen veronderstellen. De Fransen die gaan, de, de Britten gaan ons komen helpen om die Fransen terug buiten. Ja, de jaren. maar dat omdat is dus niet gebeurd, ja. omdat dus ja, die relatie tussen groot brittannië en tussen uh, dat koninkrijk. Ja. Maar dat was toch wel op, een, ja, op op bepaalde terreinen onder meer op, op vlak van handel was toch uh, wel een concurrent ik denk dat er niks overblijft van wat ik ooit op school geleerd heb nee. over de Belgische ja. revolutie ja. maar ja, hoe ja. moet je dit in het onderwijs gaan samenvatten in hemelsnaam het is ja. zo subtiel met mitsen en maren ja. zo ben ik, denk ik wel dat ik dat kan <laughs> Ja, op universitair niveau nee, nee, nee de scholen mogen nu boeken <laughs> om lezingen te komen geven professor Witt nee uh, artikeltjes te schrijven ah, jee. Ah, jee. maar in elk geval, die orangistische beweging is, ja, doodgebloeid het ja, bloed maar, heeft ook te maken met de dood dus, van Willem de Eerste ja, dat heb ik dus wel kunnen constateren dat hij dus één, veel uitgebreider was hè, dat hij dus veel langer uh, stand heeft gehouden want, hè, als er dan natuurlijk als dan Willem de Eerste, want dat is misschien ook nog belangrijk <laughs> om te zeggen dat hij niet gesteund werd door het noorden in het noorden Volgde men zijn politiek van volharding niet? Dus de, de koning eerst de, de politiek van volharding. Dat is de ja? politiek om, te, om proberen te proberen 9 jaar lang België van te heroveren. Te her, te, te de, de Hollandse bevolking nee, vond dat geen goed idee. Nee, nee. de publieke opinie was tegen. Uh, dus uh, en en dat had allemaal redenen. Hè. Het feit dat natuurlijk in 32, want dat is ook dan pas gebeurd, dat is dus in 32 dat dus ook de uh, Rusland, Pruisen en Oostenrijk dat die ook Engeland en Frankrijk gaan volgen in het aanvaarden van de onafhankelijkheid. Ja. Op dat ogenblik ziet men dan hè, in het noorden ja dat die zaak verloren is, dat men eigenlijk dat leger dat willen hem nog altijd. Uh, dus uh, staande houdt, eh, dat dat een enorme kost is... Ja. Ah, dat ja, ja, ja. die schuld eh, nu alleen door het noorden gedragen wordt... terwijl dat het verdrag bepaalt eh, dat dat moet gedeeld worden... Hm? En dus dat zijn allemaal redenen waarom dat er in het, uh, ja. in het. En er is ook geen solidariteit, want in die 15 jaar is er eigenlijk geen solidariteit geweest tussen een het noorden en het zuiden. Nee. Uh, uh, ik heb het over die orangistische, maar ik, ik heb het over uh, een, een Belgische orangistische elite. Uh, dus waar ja. eigenlijk twee elites. Ja, in ja, ja. Koninkrijk. Zeg mevrouw Witte, nu, nu is er die resolutie in het Vlaams parlement. Hè, dat is een opstoot van orangisme in de huidige tijd. Hoe moeten we dat plaatsen? Wat is Ik heb gebeld naar een van de ondertekenaars. Eh, Lucas van der heeft dat mee ondertekend. Die zei: Ja, maar ja, dat stelt eigenlijk. En dat is zo'n plezier? Het is een doen, soort van hobbyisme. Maar ja, goed, goed, men kan natuurlijk nu zeggen. Eh, dat men voor Benelux is, of dat men voor ja. de Taalunie is, dat de samenwerking. Eh, ik ben daar ook eh, voorstander van, van ja. goed samen te werken. Eh, onwille om, dus ook van één cultuur en van, of, eh, van één taal. Eh, maar dat heeft allemaal niet veel meer te maken met dus die beweging. Want dat nogmaals, dat was ja. een beweging van Franstaligen. Ah, jee, en, jee. en een beweging die even belangrijk was in Wallonië, eh, eh, ook in Brussel goed geworteld was als in Vlaanderen. Ah ja, ook in het is gewoon een blijk van goedwil goed wil eigenlijk van het Vlaams parlement. Een kloefer van 700 bladzijden heeft Els daarover geschreven. Het heet het Verloren Koninkrijk, het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie uh, van 1828 tot 1850. En het is een, toch wel een interessante uh, nuancering van de geschiedenis zoals we die tot vandaag kenden. In Radio 1.